Kees met het NOS Journaal. De onderhandelingen PVV over de bezuinigingen dreigen te mislukken. Volgens Haagse Bronnen wilde PVV-leider Wilders breken en een eind maken aan de onderhandelingen. Maar de anderen zouden hem hebben gevraagd er nog een nachtje over te slapen. De Rijksvoorrichtingsdienst spreekt van een moeilijke fase. Naar verluidt is Wilders niet tevreden over mogelijke hervormingen op het gebied van onder meer zorg en WW. De onderhandelingen zouden vandaag tot het eind van de middag duren, maar werden veel eerder afgebroken.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Prins Klausplein. Twee rijstroken zijn dicht. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en de afrit A van Hoorn. 7 kilometer vieden door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en Krommenie 5 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam bij knooppunt Vaanplein 3. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 7. Dan de A27 Gorkum richting Almere tussen Utrecht v Markt en Hilversum 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen De Uithof en Soesterberg 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're going to tell you right now. Give me about a half a teacup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 Now like just a little pinch of organ Now give me a half a pint of horn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 Memphis Soul Stew. Welkom terug bij het derde uur, want we hebben er nu een uur bij gejat. Gewoon met uh, onze live-uitzending vanuit Café 4 uh, aan de Halterstraat in uh, Zandvoort. En we begonnen dus met de Memphis Solstool Soul Stew van King Curtis. En we gaan nu door met een uh, lekkere opname van uh, Tamla Motown. is hot, hot, hot, hot. Uh, de hoesten stond op dat de beste of de Pat Boon was, maar uh, uh, de meneer is niet zo erg so, <laughs> met de platen die hij in zijn hoesten stopt. Want er zit een heel andere platen in die hoest van Pat Boon. Maar dat is wel een lekkere, en dan is Tom LaMotan. We gaan luisteren naar Marvin Gaye. En I heard it through the grapefire. Oh. Inderdaad. Met I heard it through the grapevine Van de LP Tumblemota Dag Fred, We ga je naartoe? Ik ga lekker uh, naar het strandje Strand? Waarom? Ja, lekker even lekker in, het, in, uh, in het zonnetje zitten Ah man, het is hartstikke koud daar geweest. Ja, dat is waar We gaan uh, even naar een stukje humor luisteren, dames en heren Naar Marvin Gaye en uh, Heur het voor de Grapevine? Um, een toch wel ontzettend leuke show van uh, Frans Halsema samen met Gerard Cox. En die namen toen een aantal radiospelletjes op de korrel, waaronder dit. En het is best leuk om dat eens even te horen. Dus geen ja, geen nee. Geen ja, geen nee. En omdat gaan met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg hem meteen gehoord bij meneer, meneer De Beus. Goedemorgen meneer De Beus, ik ben je een beetje zenuwachtig.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 U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u daar veel aanbod? Nee, 990... niks, maar. Wat is het toch met die zoomer? Ja, ik mag me wel even bij verontschuldigen, hè? Ja. Maar mijn vingers zitten vanochtend een beetje los. Oh ja. Nu neem me toch niet kwalijk, hè? Nee, hoor. Ik vind dat u het verder erg goed doet, hoor. Ja. Ziet u het helemaal om door te gaan? Nee. Goed meneer beurt, we gaan gewoon door. U wordt dus een eindhoven, hè? Ja. Ah. Waarom drukt u nou niet? Ja, natuurlijk niet omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren, nee! Hey, hey, hey. Een legendarische show van uh, uh, Gerard Cox en Frans Halsema. Wat je zegt, ben je zelf. Fantastische show. met. Uh, Onder andere op, op de hak nemen van een aantal uh, toenmalige lullige radiospelletjes. Zoals Geen Ja Geen Nee, Rademaar en uh, Tros Ontbijtshow en wat iets meer zijn. Nou, ontzettend leuk. We gaan uh, door met, uh, met weer iets heel anders. De Band. U weet het, de Band, een uh, begeleidingsgroep. Onder andere later die uh, Bob Dylan zijn gaan be begeleiden. En ik vind het nog steeds zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Ik weet het, ik heb het elke keer dat we hier in vier waren, heb ik het al gedraaid. En nu doe ik het gewoon weer, ik moet het schelen. Het nummer is zo goed. De Band, met Robbie Robinson onder andere. En het nummer heet The Wait. Took my hand. No was all he said. So calm do me a favor son won't you stay and keep an elite company take a load off fanny take a load for me. take a load off fanny and you put the, you right put the load right on You're van lekker uitkraken zo. Goedemiddag. Wat een gezelligheid. Leuk dat jullie er zijn. Heb je nog platen meegenomen? Nee zeker? Huh? Nee. Heb je geen platen meer? Tsss. Tjonge jonget. Mensen weten niet meer wat voor... Uh... Wat voor schatsen in huis hebben als je nog echt viniel hebt, Wat nog een beetje knap voor kwaliteit is. Want het wordt gewoon geld waard. Want viniel komt weer helemaal terug. Iedereen zit lekker op het terras buiten. Ik sta hier te sterven van de kou binnenin. Maar uh, maakt allemaal niet uit. We blijven gewoon gezellig bezig. We gaan door met uh, een heel uniek liedje. Cornelis Vreeswijk uit Ermuiden. Uh, zeer beroemd in Zweden geworden onder andere. Had in de tijd een hit met het liedje Veronica. En uh, toen in 74 Veronica... Of uh, toen... Uh, ik geloof dat het 72 was. Veronica uh, verhuisde naar 538. Van 192 naar 538. Heeft uh, uh, Cornelis Vreeswijk daar een speciale versie opgemaakt. van datzelfde liedje, Veronica. En uh, dat vond ik wel leuk om u dat nog eens even te laten horen. Cornelis Vreeswijk dus met een aparte versie van Veronica. Veronica, Veronica. Wat moet ik zonder jou? Je haalt me uit, mijn sorus, jij haalt me uit de kou. Jouw stemmen en programma's versterken mijn idee. Jij moet blijven. Veronica, Veronica, dat heb je goed bedacht. Van, van 192 Ga je naar 538 Laat ons maar rustig varen Wij vinden u wel terug In oktober Blijf desondanks Veronica de ochtend dan nog grauw En als je nog blijft denken Waar zit die zender nou Kom pieker dan niet langer En ga naar 538 In oktober Veronica, Veronica Zender op een schip, vanaf het strand de duinen, een kleine verre stip, maar groot in alle harten van ieder die beseft jij moet blij. Toen live opgenomen. Dat werd ik nog in de, in de Veronica studio. Een hele speciale versie van dat liedje Veronica. Over, over de zender Radio Veronica. Die natuurlijk toen uh, ging verhuizen van 192 naar 538. En het was niet lang daarna. Ongeveer twee jaar daarna. Dat de zender dankzij Malversaties van uh, minister van cultuur. Toen de tijds meneer Van Doorn. Uh, helemaal uit de lucht ging. En uh, allemaal in het belang van Hilversum 3. Zoals we dat toen zullen noemen. We gaan verder met... Uh, Queen's Clearwater Revival. Ja, laten we dat ook maar eens doen. Lekker nummer van een LP die heet The Chronicle van Queen's Clearwater Revival. Een verzamel-LP met alle hits erop. En dit nummer dat heet Lodi. <middels> Just about a year ago, I said I Get on Wat een revival was dat? Een, een, een nummer van de LP Chronicle. Met alle grote hits van deze fantastische Amerikaanse erop. U luistert nog steeds naar de vinyljaren. Dames en heren, we hebben er een uur bij gejat gewoon, dus we gaan lekker nog even door. En uh, het is uh, gezellig uh, op het tras. Minst een beetje fris. Maar op het terras is het ontzettend lekker. Daarom heb ik ook meneer Vos weer even van buiten moeten slepen. Want die zat zijn zo zo plichten verzaken. een beetje in de zon te hangen buiten. Dat kan natuurlijk niet, meneer Vos. Hoe zit het nou met u? Nou, ik kan ook niet te lang in de zon, hè, met mijn uh, rode haren. Dus ik ben blij dat je me naar binnen riep. Dus vandaar ben ik er weer. Uh, wat heb ik uh, meegenomen? Nederlandse groep. Grupo Sportivo. Jou bekend? Uh, mijn zeer bekend. Hans van den Burg, onder andere. Ja, maar dit is een aanst uh, ja, hoe noem je? aanstootgevende hoest, vind je niet? Ja, ik vind het zeer aanstootgevend. Dat zou, kan in deze jaren niet meer, hoor. En tegenwoordig, uh, in die top 40, uh, zeggen ze alles bij naam. Maar vroeger zeiden ze dat nog iets anders. En dit noem hij dus Beep Beep Love. Ja, ja, maar dat is allemaal de, de nodige schuddige taal in Hans van den Burg en Grupo Sportivi. Beep, eh, sportivo moet ik zeggen. Beep, beep, love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 Future love. That's right. Dit is, uh, eh. Grupo Sportivo met Hans Vandenberg, de Vandenburg. de uh, Later ging hij zich Vandenburg noemen of zo. En uh, dag! Ja. <laughs> Zoals, ik, even, uh, ze is een beetje. Ze is een beetje. Een beetje. Katja is een beetje microfoon bang. Eh? Hallo. Hallo. Ja, het ziet er wel zo uit, maar het is er geen een. Ik bedoel, je hoeft er niet bang voor te zijn hoor. Het ziet er wel zo uit, maar het is er geen één. Oké, okay. um, Groepo's, ja het was toch onschuldig met Groepo Portivo. Goed, we gaan door met, um, met Pee Wee en de Specials. Uh, toch uh, Albert Jan? Ja dat klopt, Pee Wee en de Specials. Volgens mij hebben ze maar één LP uitgebracht. Uh, het is volgens mij een Nederlandse groep, klopt dat? Kwamen uit Kastrikum. Oké. Okay. Nou ja, dan is één LP uitgebracht, maar ik blijf een hit. Pee-wee en de specials met Mama Sad. Oké. Okay. Heb je nou ook een Ja. Het was een, uh, een uh, 50s rock een beetje uit uh, Noord-Holland, Alkmaar. En Kastrikum en uh, die omgeving, ongeveer kwamen ze vandaan met zangeres Rini Outhuis. En verder zat onder andere daar. Hij uh, ja. is je de pin, had je verkeerd. Um, verder zat daar uh, Wilde Meijer in, onder andere. Later zijn ze doorgegaan onder de naam Shithouse Band. Misschien zeg je dat nog wat. Maar de, het volgende nummer draaien we op speciaal verzoek van Rob Smit, dames en heren, de eigenaar, eigenaar van deze zaak. Het is echt een van zijn absolute favoriete liedjes. Uh, dus gaat u zitten en luistert u naar dit verzoek van Rob Smit. Dat er daar veel meer toekomst voor is Maar weet je dan niet Hoe af ik je mis Jongen, waarom ben je toen naar ook weggegaan? Ik kan er niet mee leren leven Ik hoop dat je eenmaal niet meer voor me zal staan Ja, dat ik het nog mag leven Jij bent in dat verre vreemde land getrouwd ik heb daar een heel nieuw leven op gebouwd. Jij bent daar gelukkig, maar ik heb voor er niet. Ach, maar lieve jongen, vergeet mij toch niet. Je weet hoe ik naar je verlang En hoe ik nog steeds aan jou houd. Jongen, waarom ben je toen het mokken weggegaan? Dat kan ik nog steeds niet vergeten. Onbewust zoveel leed aan gedaan. Ik kan je nu niet meer bereiken Je schrijft dat er daar veel meer toekomst voor je is Maar weet je dan niet hoe af ik je mis jongen. waarom ben je toen het mogen weggegaan Ik kan er niet mee leren leven Ik hoop dat je eenmaal hier meer voor me zal staan Lees elke dag weer die brieven van jou Want jij bent de enige waar ik van hou Je schrijft dat je eenmaal weer terugkomen kan Maar lieveling, ik vraag je, wacht niet te lang Er gaat niet zo snel als de tijd Mijn jongen, waarom ben ik je kwijt? Jongen, waarom ben je toen het molken weggegaan? Dat kan ik nog steeds niet begrijpen, je hebt mij onbewust zoveel leed aangedaan, ik kan je nu niet meer bewegen. je schrijft dat er daar veel meer een toekomst voor je is. Oh, oh dat is, uh, oh. oh, alternatieve paard, oké, okay. nou, daar was een verzoek voor Rob jongens, dat is een favoriete liedje. Maar zijn favoriete liedje altijd vroeger toen hij nog een kleine jongen was. En toen is hij een keer weggelopen van huis. En toen zei zijn moeder tegen hem, jongen, waarom ben je toch aan het mogen mee gegaan? Er was ook zijn milde moeder hoor die deze plaat gemaakt heeft. Die heeft, die heeft dat speciaal live ingezongen. Oké. Okay. Peddlers gaan we doen, en peddlers daar ben ik zelf wel een beetje fan van, omdat natuurlijk daar een uh, fantastische hamilton bij zit, Roy Phillips, en die man is geweldig, en uh, vandaar dat we daar toch op verzoek van de heer Vos uh, uh, een nummer van draaien, en dat heet On A Clear Day. Hoor deze man luisteren, want die maakt er echt gewoon zo'n geweldig instrument van. Hemmel uh, Roy Phillips, de Paddlers dus. En uh, dit liedje dat heette On A Clear. Nee, we gaan uh, verder met een band uit Den Haag. Uit Voorburg op precies te zijn kwamen ze eigenlijk. En uh, met Hans Vermeulen als topman, Jan Vermeulen op Bas. Okkie Huizen zat er onder andere in. Fantastische band. En... Uh, toen ik het nummer voor het eerst hoorde, dat is heel gek, toen ik het voor het eerst hoorde, toen dacht ik eigenlijk dat het een nummer van Joe Cocker was. Maar dat was dus niet zo. Het bleek een Nederlandse band te zijn. de Sandy Coast met het fantastische nummer True Love, That's a Wonder. We have been quite a few days together But I can't help to think you don't like it this way First you made me feel this was all forever Of these days we used to have such very long talks together, but now many times we don't know nothing to say. And that Van jaren, dames en heren. En dat vieren we nog steeds tot vijf uur. Dus als u uh, niet onderweg bent, ja helaas, dan ben je te laat voor het feestje. Maar uh, uh, we hebben het wel gezellig hier met elkaar. Uh, in Café 4 in de Halterstraat, Zandvoort. En we gaan ook verder met uh, een, uh, een nummer van een uh, verzamel met allemaal lekkere oude soul -hits erop. En uh, dat uh, is van Joe Tex. Joe Tex, ook een van die bekende solknakkers uit de 60s. En van hem draaien we Skinny Legs et al, oftewel... Hé, uh... hey, wat is er? Oh, hij raakt nu in paniek. Ja, hij mag nog 10 minuten en dan is het zijn laatste uitzending, dus we moeten hem nog even een klein beetje paniek zien te maken. Joe Tex, Skinny Legs et al. Misschien wordt hij op, 5, op 33. God, okay. Say man. Don't walk ahead of that woman like she don't belong to you. Just 'cause her got them little skinny legs, you know that ain't no way to do. <laughs> you didn't act like that when you had it home behind closed doors. All right. Now you act like you're shaming the woman. Don't even want nobody to know she's yours. That's all right. You just walk on, baby uh, uh, uh. And don't you worry about a doggone thing at all Because uh, uh. there's some men somewhere who'll take you, baby Skinny legs and all <laughs> That's right. Keep on walking, baby uh, uh. show you what I'm talking about Listen to this Now, who'll take the woman with the skinny legs? <laughs> Stand right there, baby I'm gonna give you away in a minute Come on, somebody please take the lady with the skinny legs. I don't know. Now y'all know the lady with skinny legs got to have somebody too now. <laughs> well somebody please take the lady with the skinny legs, please. Hey, Joe. Yeah, Bobby. Uh, How would you take shut uh, up, fool? I don't want no woman with no skinny legs. Look here. What about giving this woman a cloud, no? So I know the kind of women Clyde like. Go well, Leroy take her. Say Leroy! You got it! Say, Miss now why you wanna act like that man ain't yours? Just cause he's walking with you with them raggedy clothes. Man just Forgot to get his suit out the cleaners, that's all. All right, all right, act like that man don't belong to you. Go on over there and kiss him and hold his hand. Huh, say so you ain't gonna do what? That's all. Right. You just walk on, mister. And don't you worry about a doggone. There's uh, someone somewhere who will take you, Raggedy-Cold. Yes, there van een uh, uh, Soul Verzamel album. En... En dat doen we dat heet uh, dat de Skinny legs. Ik loop even achter de bar. Mag eigenlijk niet, maar ik doe het toch. Ik, uh, Rob, wat, wat is er vandaag voor speciaals gebeurd in jouw leven? Nou, in mijn leven niet. Alleen in het uh, leven van mijn jongste dochter. Die heeft de zwemdiploma gehad. En daar ben ik omhoog trots op. Wij ook. Evi, we zijn hier allemaal trots op je. Toch? En, en, en zeg, we gaan nu een plaatje voor de draai. Weet je ook welk nummer? Uh, California Girls. Van de Beach Boys. Live uit 1968. Voor Avi en Danielle en, uh, oh, en Lisa. Ja, dat weet ik nog niet. Dat ik en voor Rob natuurlijk ook, jongens. California Girls, de Beach Boys. Wish they all could be the California good. ...voor Lisa en voor... David. Ja, een applausje voor Evi natuurlijk, want die heeft uh, de B-zwemdiploma gehaald. En oh, oh, oh, oh, wat zijn we met z'n allen trots hier. Uh, Rob heeft zelfs besloten dat er in vier speciale zwembad wordt gebouwd voor haar. Kan ze ook uh, oefenen voor de C-diploma. Dat is uh, ja, <laughs> dat is binnenkort zwembad vier. <laughs> Goed, uh, we zijn er bijna aan het eind, jongens. En uh, we zijn nog steeds ons tweejarig bestaan aan het vieren. En uh, we gaan uh, helaas afscheid nemen van Marie straks. Want die gaat uh, ergens anders werken, helaas. moet ik het allemaal alleen doen. Maar uh, ik draai eerst nog eventjes een prachtig nummer van uh, de band Fat Mattress. En dat nummer dat heet Magic Forest. Take a look around you. And you see just where you are. The beauty will astound you that's around you and so far away. The magic borders the veil of darkness. If you choose to hide, come into the light, babe. Forget your foolish pride. There is. staat, Joop van West, die staat hiernaast, maar die staat zelfs mee te zingen. Je hebt tijd niet gehoord, hè, dit nummer. Ruud, het is echt heel lang geleden. Ik vind het een geweldig nummer. Ik ook. Fat Mattress. Ik de het is echt, de tijd werd het grijs gedraaid, maar ik, ik denk, wat is het ook weer? Ik ben zo blij dat ik het weer gehoord heb. Fat Mattress and Everybody Knows. Jongens, het is bijna afgelopen. Uh, Ons twee op bestaan. We gaan natuurlijk vrolijk verder met het programma vanaf volgende week. Uh, en volgende week kan ik u voor eens aankondigen, omdat we in de Paastijd zitten. Gaan we volgende week uh, Jesus Christ Superstar doen? En niet de, niet de filmversie, maar de originele versie met Ian Gillen en uh, dat soort mensen. Die gaan we dus volgende week draaien. Integraal, we draaien hem helemaal. Uh, dus in verband met de Paastijd en zo is misschien wel toepastelijk. Maurice, um, jongen. Wat zullen we je missen? Wat zullen we je missen? Uh, twee jaar fantastische samenwerking. Maries gaat uh, iets anders doen. Hij gaat in de horeca werken. en heeft dan geen tijd meer voor zijn middag. Jongens, mag ik even applaus voor Maries? Want uh, we hebben twee jaar een ontzettend leuk radioprogramma gemaakt. Ik ga gewoon door. Uh, mijn uh, meisje uh, Angela die gaat uh, mij helpen voortaan. die gaat de plaatjes opzetten. En uh, dus gaan we gewoon verder. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat u er een klein beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval wel. Met al die leuke mensen op het terras. En hier in de, in de kroeg natuurlijk. Volgende week zijn we gewoon weer in de studio. En gaan we de Jesus Christ Superstar doen. Dat kan ik u alvast vertellen. En we gaan eruit met... Ja, dat kan wel. Marius, bedankt. En uh, tot de volgende keer zou zeg maar. We zijn bijna aan het einde van dit nieuwjaar hier, live na het café hier. Ik wil ook Ruud bedanken en iedereen die zijn klaar meegenomen En namelijk Rob Smits ook, die heeft ook klaar meegenomen, maar we mochten er weer zitten. Volgende week Ruud Jansen en Angela, Jansen binnenkort, ik hoor dat ze gaan trouwen, live vanuit het studio verder. Dank je dat je voor het luisteren. En ik zeg tot in de volgende keer. All waar en wanneer weet ik niet. Maar hoort nog een Dank Dankjewel. Niets is, beter. is, beter. is beter. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.